Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Joris Benitski met het NOS-journaal. Op ruim 300 stations zijn lege reclameborden te zien. Dat komt doordat de NS een rechtszaak heeft verloren... over wie op de stations de reclame mag verzorgen. De NS ging in zee met een bedrijf zonder anderen een kans te geven. Een Frans reclamebedrijf was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter... en die zegt dat de NS de opdracht openbaar had moeten aanbesteden... Mogelijk heeft het Franse bedrijf ook recht op een schadevergoeding van meer dan 50 miljoen euro. Nog nooit waren zoveel kinderen op de vlucht voor oorlog, natuurrampen, armoede en geweld als nu. Het zijn er wereldwijd bijna 50 miljoen. Dat zegt de kinderrechtenorganisatie van de VN, UNICEF. De grootste problemen zijn volgens UNICEF in het Midden-Oosten. Kinderen die daarvoor oorlog zijn gevlucht zitten vaak in overvolle vluchtelingenkampen. Bij de vulkaanuitbarsting op een populair toeristeneiland in Nieuw-Zeeland zijn vijf doden gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. De reddingsactie op White Island is voorlopig stilgelegd omdat het te gevaarlijk is. Zeker twintig toeristen zijn al van het eiland afgehaald met helikopters, maar er zijn ook nog vermisten. Het verzekeren van zonnepanelen wordt zo duur dat veel bedrijven ze niet meer op het dak leggen, schrijft het Financiële Dagblad. Verzekeraars verhoogden de premie omdat er vorig jaar 23 branden zijn ontstaan door verkeerd aangebrachte zonnepanelen. Daardoor is het voor veel bedrijven nu niet meer rendabel om zelf zonne-energie op te wekken. De slechtste slogan is dit jaar van een viswinkel uit Arnhem. De zaak heeft als leus, onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Het is de achtste keer dat het platform slechte slogans de verkiezing organiseert. Andere kanshebbers waren dit jaar onder meer... Verbiep jezelf van de openbare bibliotheken. En shop en kom tot je selfie van Groepom. Het weer, vooral een zee, gaat hard of stormachtig waaien. Verspreid over het land vallen ook buien. Vanmiddag wordt het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 www.dwkmedia.nl dwkmedia ZFM DWK ZFM Ho ho ho Dit is Kerst met ZFM met nu. met nu De herhaling van Goedemorgen Zandvoort I love you like I do No I do da -da. En we zijn er weer uh, met uh, onze nieuwe onderwerpen. We beginnen zo meteen met uh, Astrid uh, van de Veld. Uh, we gaan het hebben over uh, ja, de, de, het nieuwe ventersbeleid en de kritiek op de vergoeding van de architecten van het Watertorenplein. Daarna hebben we Rob de Graaf en we hebben Peter Tromp en we hebben Gorge martinez Galan Dus het wordt heel druk, dus we gaan er doorheen. Ja, maar het is wel heel erg fijn dat onze kor weer gezorgd heeft voor een prachtig nummer van Show Ready Ready. Met I Wonder Why, want dat was precies wat Astrid zich ook afvroeg volgens mij. Dus het is een mooie inleiding ja. voor het volgende onderwerp. Goedemorgen, ook voor goede Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, ja, het klopt wel aardig wat je zegt. Ja, I Wonder Why. Ja. Ja, ik ja. heb meegeluisterd uh, tijdens het hele debat. Ik zit ja. aan de overkant. Als ik de lichten aan zie gaan, denk ik... Ah, ik zet mijn computer open. En, ik en dan ga je weer op... naar de show kijken. En dan kijk ik naar de show. En dan neem ik er een glaasje wijn bij. Dat hebben ze niet in de raadzaal. Dus vandaar dat ik... Uh, <laughs> dat niet je thuis uit. blijft. Ja, ik wil ja. wel ja. denken dat het niet. Maar, dan <laughs> ja. ja. maar goed, het was, het was pittig, hè? heb ik uh, begrepen. Uh, uh, ja, ik denk dat het voor een heleboel mensen pittig was. Ja. Ja. ja. Nou, ik denk dat je daar, daar... kun je gelijk in hebben. Ik heb me vooral druk gemaakt. En wat is de conclusie? Uh, over welk onderwerp heb nou, je het laten laten we, we hebben er twee, dus waar wil je mee beginnen? We gaan, gaan. beginnen met uh, de venters. Ja. De venters. Ja, nou ja, ik, ik vind uh, op die manier ga je in iemands brood komen. En dat moet je niet willen. Het is een interpretatie, heb ik begrepen. over wat. Want de wethouder heeft uitgelegd dat zij zich aan de regels uh, moet houden. Klopt. Maar die regels die zijn natuurlijk te interpreteren. Juist. Daar kun je mee, zeg maar. Uh, ja, zeggen dat van, moet uh, het moet een zo... redelijke termijn zijn ja. he, waarin je dus je geld kunt terugverdienen. Ja. En uh, ja, de Venters zeggen tien jaar is gewoon te weinig. Ik weet toevallig wat die karren kosten. Daar sla je echt stijl van af. Ja, dat is over. gigantisch. En, uh, mijn mijn ex-buurman die heeft een uh, tijdje terug een nieuwe kar gekocht. Nou, dat, dat bedrag. Dan denk ik van mijn hemel, hoeveel visjes moet je verkopen om dat, om dat terug, te, terug te krijgen? Ja, ja dan denk ik, uh, moet je dat dan op tien jaar gaan zetten. En maar er is toch een, een berekening voor? Het is toch ja, gewoon maar... een, een pure berekening die je maken kunt. En die kun je toch laten zien? Ja, dat was een van de insprekers die zei dat ze uitgingen van een inkoop van 10%. Ja, dat haal je natuurlijk niet. En als je, de, als je maar gaat draaien aan cijfertjes, dan kun je misschien wel zeggen van nou, dat klopt dan wel, die tien jaar. Maar ja, nu in ieder geval is er afgesproken dat er inzage wordt gegeven in de boeken. Ja. En de cijfertjes van uh, diverse ondernemers. Maar waar ik me vooral druk om maak is het feit van terug van 12 naar 9. Er is zelfs sprake van 6. En dan denk ik waarom? Ja. Als de markt zeg maar verzadigd is dan houdt het vanzelf wel op. Ja, want dan stappen mensen uit omdat ze gewoon hun omzet niet halen. Ja. ja. ja. En er is destijds wel voor betaald voor vergunningen. Dus ja. Op dit bedrag moet er ook minstens terugkomen. Heb, heb je, heb je uh, het gevoel dat met de cijfers op tafel... dat men daar dan toch anders over gaat denken? Of wordt dat ingewikkeld? Nou, ik heb de hoop dat ze er anders over gaan denken. Maar ja. wat er nu besloten is... is uh, dat Belinda Gürrensson van de VVD heeft voorgesteld... om te gaan amenderen dat in ieder geval de contracten weer ingaan... 1, 1 januari. Dat is ook iets wat mij irriteert. Dat rapport is al van mei... En dan moeten wij nu, al voor de datum, een besluit nemen. Ja. Grote te ver gaan. Ja. Daar dan... moet je veel eerder mee komen. Mag ik je een vraag stellen? dat rapport het is inderdaad van mij, uh, van de firma Hanson... in mijn inziens uh, niet de meest logische keuze om een rapport op dit gebied uh, in te stellen... omdat het een, een vastgoedbedrijforganisatie uh, ja. is. Het gaat hier om venters, dus ja. niet vastgoed, nee. mobiel, mobiele mensen. <laughs> uh, is de gemeenteraad uh, gekend in het kiezen van welke organisatie gevraagd wordt om dit rapport uit te brengen? Want... Nee, nee, nee, tenminste naar mijn weten niet. Ik kijk even naar een ander raadslid... Nee hè, daar weten wij niets van. Nee, ja, soms mis je dingen. Omdat er bij de Griffiepost heel veel uh, zeg maar, dingen binnenkomen. En dat je als je niet alles aanklikt, heb je niet alles gelezen. Ja. Dat gebeurt wel eens natuurlijk. Maar uh, nee, daar hebben wij als raad geen keuze in gehad. Ja, maar het, het is ook wel... niet logisch, is ook nee, aan het college. Maar het, het, het zou ook in mijn inziens logischer zijn om dingen te laten uitlopen. Je hebt een vergunning hè, en die vergunning die, zeg maar, zou logischerwijze zoveel jaar moeten duren om je kosten eruit te halen. Nou, Laat iedereen die die vergunning al heeft die uitloopdatum hebben. En ga dan langzaam, als je het zou moeten willen minderen, als daar ook echt een, een, een gegronde reden voor is... Laat die reden die manier, die heb ik daar. nog maar niet gekregen. Ja, er wordt gesproken over veiligheid. Nou, ik kan mij ongevallen herinneren. Uh, inderdaad op het strand. En dat was niet met tractoren. Gelukkig niet. Het is wel met paarden een paar keer gebeurd. Of dat het een paar keer net aan goed ging. Ja. Hè, vandaar dat Leen Driehuis dan ook besloten heeft. Ik ga niet meer met de paarden. Ik nee, stop maar mee. De elektrische, uh, ja, de die die, uh, die is toen inderdaad elektrische karretjes gaan rijden. Heel erg milieubewust natuurlijk. En... Ik kan mij niet herinneren dat er iets fout is gegaan. Nee, want dat zou natuurlijk het wel, eerste ja, zijn. Nee, dat, met speedboten ja, ja. en met andere zaken. En inderdaad, mensen die ook vergunningen hebben om op het strand te rijden. Ja, ja dat daar dingen fout gaan. Dat heb ik wel gezien. Maar ja, het dat klopt, kan dat, er niet Niet dus joh, iedereen die op dat strand is, heeft verstand van uh, hoe het strand werkt. Hè? En dan praat ik over uh, getijden. En hoe ze zich daar moeten gedragen, Nou, daar, daar zou je natuurlijk wel wat strakker in kunnen worden. Dat is prima. Geef, geef een betere uh, input op mensen die dat gaan doen. Ja. Maar die vergunning, ja, dat, dat blijft toch wel een... Uh, een, nou een ja, mensen die ja, die weten echt wel waar het over gaat. En dan willen ze ja. bij één ondernemer twee vergunningen weghalen. Dan denk ik, waarom bij die ene twee? Ja. Waarom? Er zijn twaalf vergunningen. Tien ervan worden daadwerkelijk gebruikt. Eentje kan nog vergeven worden en eentje ligt op de plank. Op ja. verzoek van de ondernemer. Nee, hij wil hem wel behouden. En als hij dan afgenomen wordt, ja, dan zul je daar toch echt een schadeloosstelling tegenover moeten stellen. Ja. Dat niet alleen, maar ook motiveert waarom. Ja. Het is niet die veiligheid, dat is onzin. Maar goed, de, de, de volgende stap hierin is dus... Wat gaat men nu doen? Nou ja, wij wachten dus uh, inderdaad het amendement van uh, de VVD af. <coughs> ik heb al aangegeven daaraan mee te zullen werken. En dat we dan gewoon de boel in laten gaan per 1 januari. Dat is nogal kort dag. En dat er dan volgend jaar een gedegen onderzoek komt. En nou ja, dan hebben we inzage in de cijfers. Ja. Dat hoef ik niet hoor, dat moet het college doen. Ja. Maar hè, dan wordt er inzage gegeven in de cijfers. En ja, dan kun je er nou echt gedegen besluit nemen. Ja. Maar dat betekent als je 1 januari uh, de vergunningen uh, af gaat geven, voor hoe lang zijn ze dan? Want dat is dan niet voor één jaar. Ja, voor tien jaar. <coughs> gewoon voor tien jaar. Ja, ja. Nou, voor, voorlopig, hè. Zo, zo wordt het bedacht. Ja. Maar ja, je moet, ik hoop ook voor tien jaar. Je moet een het het minimale gewoon... duur aangeven. Je kan niet zeggen van vergunning, wel nou we zien het wel, dus dat, dan is het minimaal tien jaar. Je moet de tijd een beetje ja. in hand houden. Ja. Het nee, dan maar dan iemand die, die bijvoorbeeld hebben. een. Ik noem maar wat drie jaar. Maar dat was nu eigenlijk ook het plan, hè? nog voor tien jaar. Maar wel die vermindering al. En, en dan daarna... Ja, dat is toch ook prima. Als jij al ja, 10 jaar 10 rijdt op is een kar eigenlijk die je al he, die je ja. geïnvesteerd in een car, dan rij je drie jaar mee en je zegt. Nou, stel je voor dat je zegt, nou ik moet hem 15 jaar rijden, noem maar wat, om mijn kosten eruit te halen. Dan moet die persoon nog dan voor 12 jaar een vergunning krijgen. En op die manier ja. zorgt nou, dat er. Dat, dat is nu, nu bij, de, de kosten... bij, de, bij de standplaatshouders wel gebeurt. Die hebben nu 10 jaar gekregen en een optie van nog eens 10 jaar. Ja. Dat is twintig. Ja. Nou, waarom kun je dit niet toepassen bij, bij, de, de, de, bij de, de, op de venters? Ja. Ja, je kan ook een kar niet tot de draad overslijden. Nee, het, nee, Je nee, moet natuurlijk veel eerder gaan investeren om, om te gaan vernieuwen. Zeker dus uh, ja. leren opnieuw te investeren. Ja. Dus die termijn van tien jaar, die lopen er ook door. Ja. Ja. Maar goed, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Helder. En nee. uh, wij wachten af op het vervolg. Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, dat wordt heel ja. erg interessant. Ja. Het Watertorenplein. Uh, de champagne was al geopend. Er werd ook veel op gedronken. Uh, niet iedereen was even blij. Uh, sommige mensen vroegen zich af waarom het allemaal was. Dus uh, we zijn natuurlijk heel benieuwd... Uh, wat je ervan vindt. Maar je hebt het nu over juni 2017, toen champagne openging. Nee, ik heb het nu over de laatste... Oh, ee, nee, ee, nee, ee. nee, dan hebben we het... Ee. Nee, want dat was namelijk een raadsbesluit. Was champagne. was ja, nee, maar champagne. Toen was het echt champagne. Ja, ja. O, ja geen, maar dat, uh, dat is dus veranderd open. in azijn. Ja. Dat blijkt. Maar goed, we hebben een, een mediation traject gehad. Uh, daar is wat uitgekomen. Ja. Um, en daar... Heb ik gezien dat je kritiek hebt op de vergoeding voor de architecten in het Watertorenplein? Dat is, is 100.000 euro per architect. Nou, 100.000 euro per bedrijf. Ja, ja, ja. Maar goed, ik praat over de een architecten. De architecten, hoe je het noemen wil. Ja, ja, ja, ja. Ik heb het al in de commissie gezegd. In mijn ogen heeft er maar één iemand recht op uh, schadevergoeding. En dat is degene die nu uh, in ene en niet hier mag gaan bouwen. Alleen. Ja. Aan wie het gegund was. Ik bedoel, dat hele traject hebben we gehad. Het hele gebeuren heeft trouwens vier wethouders gekost. Ook dat nog eens. Er zijn een zootje rapporten voor twee ton geschreven en gedaan... waaruit blijkt dat alles gewoon gegaan is zoals het moet. Maar de er werd ook een hoger beroep. Hè. De, het college zei van. we gaan zeker in een hoger beroep. want we kunnen niet verliezen. En dat is nu in ene omgedraaid. van. Ja, het risico dat we niet helemaal goed eruit komen. is wel erg groot. Maar het college dat vond de eerste keer toch ook dat ze niet konden verliezen. Maar de rechter heeft ze toch het ongelijk gesteld. Dus de kans dat het wel. Ja, is maar toen ja, ging het nog voornamelijk over die, uh, die 3000 vierkante meter. die uh, de, de, de, de eigenaar van de Watertoren nodig had. ...ziet om te kunnen exploiteren. En uh, ja, daar werd van beweerd... ...dat zij dat niet wisten. Terwijl het heeft gestaan in het Zandvoortse korantje. Er zijn bandopnamen van. Dat ze zeiden... ...ja, da, da, ja ik zie je als grikken ...die hier tegengehouden werden toen... ...door de wethouder. Er zijn bandopnamen van. En dan kun je niet... In Mijn ogen voor de rechter gaan staan beweren dat wist ik niet. Ja, maar juridisch gezien, als je een aanbesteding doet, alles wat in de aanbesteding staat geldt als een, als een feit en de rest niet. Dus ik, de rechter heeft niet voor niets geoordeeld van ja, al die dingen is leuk en aardig, maar dit is de aanbesteding en dit is het risico. Maar we hebben geen aanbesteding gedaan nog, hè? Nou, die dus... aanbesteding is niet gedaan, die is pas daarna gekomen. Wat, wij, wat gebeurd is, er is een prijsvraag, gaan we even helemaal terug. Ja, ja. Wethouder Cohen, destijds, die heeft gedacht van er moet nu echt wat gaan gebeuren met het plein. Willen jullie eens kijken wat er voor mo mogelijkheden zijn? Nou, dan vraag je iemand om iets te doen voor jou. Dat betekent, daar moet betaald worden. Dat lijkt mij logisch. Toen is er het idee gekomen een prijsvraag uit te schrijven. Daar hebben drie architectenbureaus op gereageerd. Die zijn aan de gang gegaan. Ja... En dan weet je dat er verliezers zijn. Ja. Ik kan toch ook niet iedere keer naar de rechter gaan... als het tien, de tiende van de maand is geweest... en ik weer die niks gewonnen heb op mijn staatslot. Dat is een hele mooie. Maar die prijswagen heeft kaders. En heeft geleid tot een gemeentebesluit. Ja. Dus dat is iets anders dan wanneer je zegt... van nou ik maak kans op een leutje in de staatsloterij. Nee, dat klopt. <coughs> maar het is natuurlijk wel een feit dat je weet... er zijn drie ontwerpen. En één ontwerp kan het maar worden. En ja... Dan moet je je verlies nemen. Het zij zo. Ja, maar blijkbaar vindt de rechter dat anders. Er zijn er uh, twee rapporten geweest... Uh, waarin de, de rechtmatigheid... ...uitgegeven door de gemeente... ...waaruit gebleken is dat het allemaal volgens uh, de regels is... Uh, ...gegaan. Dus zeg het maar dan. Uh, ja, maar... je spreekt aan het recht, hè? Maar het was geen gemeentelijke eisen, die 3000 vierkante meter. Die komt niet bij de gemeente vandaan. Die komt van degene vandaan... ...waarmee ze samen moeten werken... om dat plein... Uh, uh, vol te gooien, op te, op te knappen hoe je het allemaal ja, niet noemen wil. Maar. maar wij zijn als leek aan het praten en rapporten eh, met alle respect, ik heb niet zo heel veel vertrouwen in al die fantastische rapporten, <laughs> want we hebben hier net gesproken over het rapport van de firma Hanson over de Venters en we denken ook van nou, leuk rapport, maar waar is het op gebaseerd? Dus ik heb hem eh, überhaupt al, een vraag ik me af, in de politiek of we niet heel veel externe deskundigen inhuren voor iets wat je met gezond verstand ook kan bedenken en oplossen. Mm, mm. Daar heb je deels gelijk in. Uh, ja, dat maar soms moet je verstand... wel extern je hoort trouwens... Uh, uh, als, als, je, als je hoort, uh, <coughs> dat, als je weet, iedereen weet dat de eis van 3000 vierkante meter al heel lang volgens de eigenaar van de Waardetoren een eis is voor zijn exploitatie en zijn ontwikkeling. Dan kun je daar wel omheen blijven gaan en zeggen van ja, de gemeente heeft dat niet opgelegd, dus doe ik daar niet aan mee. Ja, het is natuurlijk wel een algemene eis geworden. En als je daarna voorbij gaat, ja. Maar je stond niet in de prijsvraag. Zij de rechter. Ja. Ja. Nou, oh, de, uh, die rechter heeft ook bevolen om dat onderdeeltje opnieuw te doen. Hè? Dat. Ja. Maar wat doen we? We doen alles opnieuw. Nou, raadsbesluiten worden nu totaal van tafel geveegd. Er is een participatie geweest. De bewoners hebben gekozen voor een bepaald, bepaald ja. ontwerp. De gemeenteraad heeft dat gevolgd. En het is ook getoetst. Dat voldeed aan alle punten die nodig waren. En in ene, hop, van tafel. Weg participatie. Gaan we nu weer opnieuw beginnen? Nou, dat is aan de raad. Maar wie heeft dat, dat, dat, dat, dat, dat tegen toen? Nou, dat is door, door het collegebesluit nu. Er is een gekozen voor het plan springtij. Ja. Nou, dat betekent dat moet dan uitgevoerd gaan worden. Ja. De rechter heeft besloten dat de raad iets niet goed heeft gedaan. iets? Is ook maar de vraag of een rechter zich daarover kan uitspreken. Maar dat is een heel ander. daar gaan we heel juridisch lopen kletsen, laat maar. Maar het feit is dat het toen eventjes onhold is gezet. Hè, want we moeten natuurlijk het hoge beroep in. En dat, dat, dat zag het college rooskleurig in. Want ja, er waren bewijzen van dat, dat ze het wel wisten. Dus hè, ze hadden het kunnen ja, weten. Dat, dat is dan allemaal... Ja, bla, bla, bla, ja precies. Ja. Maar nu is het zo dat er dus opnieuw uh, door drie verschillende partijen... Uh, een plan gemaakt zou moeten worden. Ja, en onder dat... leiding van AG, architecten. Ja. En niet onder leiding van springtijdenwinnaar. Die eigenlijk dat heeft ja. gedaan. Ja. Maar dat kost dan ook weer uh, 300.000 euro. Hè. De, de, de, uh, dat uh, is het bedrag wat zij als uh, schadeloosstelling uh, krijgen. En, ja, ik zie het ook als maar afkopen. Het, hebben, niet voor het is afkoop dus dat, ja. dat moet dan nog komen wat ze wat gaan doen. Ik zag één dingetje voorbij komen. Met 30 woningbouw. En toen dacht ik, yes, hier moet het worden. <laughs> ja. Dat is het enige waar we behoefte aan hebben hier. <laughs> en niet alleen maar aan dure gezellige dingen. maar ja. <laughs> ja, ja. ja, ik vind het ja, ja. wel. Ik bedoel, er, is, er, er, is zo, er Maar je zo kunt ook denken gedaan. aan een goedkope koop, hè? Wat zeg je? Een goedkope koop. Ja, Daarmee, je zorg een je. Daarmee zorg je dat de hardwerkende politieagenten... verpleegkundigen, ja. leerkrachten... Ja. Hè, dat die ook aan een woning kunnen komen. Ja. En door die 30% sociale huur... ik gun het iedereen, hoor. Maar door die 30% sociale huur... betekent het wel dat die 70% niet-sociale huur sky high gaat worden. Ja. En dus weer niet betaalbaar voor de politieagent, de ja. verplekkundige, de school leerkrachten. En noem ze maar op. De ja. vuilnisman. Een onderwerp wat uh, vervolgd da kunnen, ja, ja, kunnen we, we zeker praten. ja zeggen. Ja, ja, ja, dat gaat wel lukken, denk ja. ik. Okay. Ja. Nou, wij, uh, wij wachten op een uh, vervolg en op de volgende stap die er gaat gebeuren. En dan zullen we daar ongetwijfeld weer over uh, gaan praten met elkaar. Dankjewel. Ja, je graag het, gedaan. Dan? Leo ook voor je input nog even. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. We hebben één muziekje en dan komen we terug met de ijsbaan. En we zijn uh, weer terug en uh, we hebben nu net een kleine update uh, over de stoplichten bij, de, bij het circuit, bij ja. de busbaan. Ja. Die hebben niet goed gewerkt. Nee, nou, die werken al. Sorry. Sorry, die werken inderdaad al enige tijd niet. Ik heb uh, in het voorjaar heb ik daar al een paar keer om gevraagd dat die gerepareerd gaan worden. Ja. En uh, toevallig hebben we nu bericht gekregen dat het binnenkort gaat gebeuren. Ja. In het voorjaar. Dus een ja. jaar nadat je gemeld hebt dat, dat het dat de... niet werkt. En er is dus vandaag, uh, lees ik net om 10.40 uur, veertig, toen wij hier zaten, zo'n beetje, is er dus een bus uh, in een busje gerand. Jezus. Oké, okay, want die staken allebei tegelijk uh, ja, over. Ja, het is, gewoon, het is gewoon een gevaarlijke situatie. Ja. ja. Dat is het altijd al geweest. Kijk, ik, ik zit natuurlijk veel langs de weg en ik zie het bijna iedere keer bijna gebeuren. Ah ja, en nu is gebeurd. dus echt uh, ja. een volle klapper. Denk nou ja, uh, misschien uh, dat dat ertoe uh, leidt. Ja, dat en het, uh, in november heb ik inderdaad, hebben wij die vraag weergesteld. Maar ja. uh, ja. Ja. Nou, goed. Sneu, is, ik hoop dat er niemand gewond is. Ja, dat is het enige wat we daarvan raak. kunnen zeggen. En dat niemand de gemeente aansprakelijk wordt. Gegeven. Precies. Bij ons zitten Rob de Graaf en uh, Melwin Dreuzen. En ik heb begrepen dat eigenlijk is, uh, ben jij dus door Melwin erbij gehaald. Ja. Hoe lang ja. geleden? Daar hebben we het net even over gehad. Dat was in 2010. Je moet er altijd even denken, want de ijsbaan bestaat nu natuurlijk 10 jaar. En 2019 ja. en 2010 zou 9 suggereren. Maar dan is het dat je het over het nieuwe jaar heen tilt? Nee, Melvin uh, uh, kwam op een gegeven moment naar mij toe. Hij zegt: Rob, we uh, zijn vrijwilliger bij de ijsbaan dit jaar. Ja. En toen had ik zoiets van: Wat moet ik bij de ijsbaan in Haarlem? Want ik had geen flauw idee dat er hier een ijsbaan was. Hierop. Nee, echt niet. Dom misschien, maar goed, nee, het zijn ze Dat was in het begin. Nee, dat was het begin. Er werden mensen gevraagd uh, voor vrijwilligers. En ik vond het leuk, we drinken vrij wel zoals een biertje. Dus ik denk, nou weet je wat, we dan gaan z'n tweeën ja, gaan daar, gaan daar. Twee daar achter de schaatsuitleen staan. En we gaan kijken wat dat is. En ik had er ook geen flauw idee van, maar twee uh, jonge kinderen. Ik denk, nou ja, het is toch uh, hè, de voorstanders begint Kinderen kunnen lekker de baan op en, en voor, jij kan een biertje drinken en daar. En voor vrijwilligers is het dat natuurlijk is. hartstikke leuk om ja. vrijwilliger te zijn. Dus uh, nou, we zijn erheen gegaan. En Rob die kreeg een paar schaatsen in zijn handen. En die uh, moest uh, aan kinderen schaatsen uh, uitleggen hoe ze die aan moesten doen. Nou, dat ging uh, de eerste twee keer iets wat minder. <lacht> en daarna is dat eigenlijk uh, voortreffelijk gegaan. En, uh, we, hebben de, we hebben de avond van ons leven gehad. En dat was gewoon echt heel leuk. En je wordt ook gelijk opgenomen in het clubje wat daar uh, al bezig was zeg maar, als vrijwilliger. En ja, uh, alleen maar blije gezichten op die baan en, uh, en plezier maken. Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk geweldig. Ja. En zo ging het rollen. En zo ging het, en zo en ging het rollen, ja. En, en dan, aan het einde van de rit werd dan door het toenmalige bestuur... werden alle vrijwilligers uitgenodigd om bij ikzelf een hapje te drankje. Ja, en dan kom je toevallig aan de bestuurstafel te dat zitten. Dat was erg toevallig. En heel toevallig werd er mij gevraagd... god, is het niet iets voor jou? Gert van Kuik die heeft het, uh, het opgericht en die, had, uh, die, die kende ik via de politiek. Dus die zei van god, Rob, ik vind dat wel wat voor jou. En toen liepen wij naar huis en toen zei ik van nou, ik doe het. Maar als jij ook meegaat... En zo zijn wij in het bestuur terechtgekomen. En nu? En nu ja. heb ik eigenlijk aan het begin van de rit dat ik ermee begon... heb ik gezegd, ik doe het tien jaar. Als ik tien jaar bestaat, vertrek ik. Ja. En ja, dat is nu aangekomen. Ja. En het is heel dubbel, want ik vind het nog steeds ontzettend leuk. Maar ik vind wel dat het moet worden overgenomen een keer door anderen... Andere ideeën. Kijk, wij waren, althans even voor mezelf sprekend, ik was heel erg enthousiast in het begin. We hadden tien sponsoren, waarvan vijf betalend. We hebben er nu 110, allemaal betalend. Het staat op de rit. We hebben de fluitketel uh, curling hebben georganiseerd. Oh, is dat is, ja, dat dit, is jaar heel mee mee ja, dit jaar... Dit <laughs> jaar hebben we 40 teams, mind you, veertig teams. Yeah, dat is echt heel en erg En nog 12 teams op de reservelijst ja. die we helaas teleur moeten stellen. Dat ja, is toch niet te geloven, ja, ja. dorp? Ik kom niet meer aan slapen toe, denk ik. Nou, ah, nou, dan nou, dan, we dan, kom, dan kom je toch gewoon het biertje halen, wat je geloofd hebt. Roy. We gaan dit jaar een half uurtje eerder beginnen met de curling. Dus we proberen gewoon alles binnen de perken dat we zo en nog mogelijk overlast uh, genereren voor de buurt. Ik zal eerlijk zeggen, ik woon uh, boven de ijsbaan voor de luisteraars uh, en ik heb helemaal geen last daarvan je woont, je woont in een dorp waar gelukkig wat gebeurt, het is hier niet een uitgestorven bende, dus dan moet je ook accepteren dat je soms wat uh, ja, water bij de wijn moet doen, dat je ja. ene keer wat langer kan slapen dan de andere keer ja. dat hoort er gewoon bij. We hebben helaas eens. één iemand die er anders over denkt en die uh, belt elk jaar He, die woont een eentje verder, die woont op de hoge weg we weten niet wie het is we bellen er altijd netjes terug. En, uh, maar ja, dus eigenlijk oh ja, elk goed. jaar is ja. dat uh, hetzelfde. Ja, die zullen we altijd blijven handelen. Ah, helaas. Maar goed, dan gaat er een wisseling plaatsvinden. Ja. Is er al bekend wie die uh, plaats gaat innemen? Ja, er gaan uh, mijn positie als ik het zo mag noemen, wordt overgenomen door Dennis Polders, de loodgieter in ja. Zandvoort. Uh, Ingrid Muller, die gaat weg, die doet de vrijwilligers. Dat wordt Yvonne Damhof, die uh, aan, uh, zich heeft aangemeld. En Kik de Vos, de penningmeester, wordt opgevolgd door Erik Fransen. En zo is het bestuur weer compleet. Ze draaien nu al mee, uh, om even te, ja, een beetje eraan te proeven wat, wat houdt het nou eigenlijk allemaal in. We gaan ze natuurlijk niet meteen, uh, zodra de, de ijsbaan afgelopen is, uh, in het uh, waterstorten, zo van, dan zoekt het verder maar uit. Ik blijf wel betrokken bij de ijsbaan, maar op een hele andere manier. Nee. Ja, ik denk ook niet dat je dat zomaar los kan nee. laten. Dat, nee, dat, dat, nee zit... Dat, dat, dat, zit, dat zit niet die in, in Ja, dat is in ja, je dat functie, ja. dat is denk ik. dat is je Ja, functie. Dat is waar, ja. Je hebt hoe de functie vrijgemaakt worden. Ja. En we zitten te denken heel misschien aan erelid. Maar goed, dat is nog heel ver weg. Nee, maar goed, een ondersteunend bestuurslid. Hè. Dat zie je natuurlijk vaker ja. in besturen. Dat er mensen buiten het, het algemeen bestuur gewoon er zijn om te helpen. Om dingen ja. te doen. Ik, ik doe ja. dat voor het, de stichting Nieuwjaarsconcerten waar ik voorzitter van ben geweest. En nu help ik het bestuur om ook nog dingen te doen waar ik... Nou ja, ieder heeft zo zijn eigen dingetje waar hij goed in is. Nou, als ik kan helpen, is dat prima. Ja. Ja. Dat zal bij jou ook zo absoluut. kunnen gaan natuurlijk. Ja, ja, er zullen altijd wel dingen zijn waar men ondersteuning in nodig heeft. Ja. En expertise, die is er. Gebruik hem dan? Denk ik. Nou ja, ik heb, ik heb een ander bestuurslid, Roy Sandberg, eigenlijk min of meer beloofd. dat ik hem zou blijven helpen met, met de sponsoren. Ja. We hebben al een kleine vijf jaar dat hij nu bestuurslid is, altijd een, een soort van traditietje. Op de zaterdagochtend dat wij de doeken bij mij uit de garage halen, tracteer ik Roy op een ontbijt. Hij zegt, en als dat echt afgelopen is, hij zegt, dan maak ik je af. Dus nou, <lacht> om dat te voorkomen, er, blijf, blijf ik er maar er, er, blijf er er toe. Het doen, het ja, ja, ja. Nee, maar dat is ook leuk. En ik, vind, ik vind dat ook gewoon heel erg leuk. Uh, nou is er natuurlijk een, een nieuwe uh, positie gekomen door uh, het, uh, de, de Noble Tree die daar ja. gekomen is, dus de, de ijsbaan moet een klein beetje gaan schuiven. Ja. Uh, hoe anders uh, gaat het worden? Niet heel anders. Uh, ja, de, de, de schaatsuitleen die komt op een andere plek uh, te staan. We gaan iets meer naar het pleintje, zeg maar, het torentje ja. van, uh, van onze oude burgemeester. Ja, en verder gaat het niet echt heel anders worden. Enige iets wat anders wordt is dat hij ietsjes groter wordt nog dan vorig jaar. Dus dat is dan wel heel erg positief. We hebben een positief te... En dat uh, voorschot eigenlijk op ja. de definitieve situatie. Ja. Dit is wat we graag willen. Ja. Ja. En als er een is, leven, is dat het, uh, het, het, plein uh, plein van, het plein van Leo? Ik zie nog het plein voor uh, me wat plein, hij maar, toen uh, heeft laten zien. Ja, en ja. ik dacht van Eureka. Ook omnoemen, hè? Dat is Eureka. Het is Uiteindelijk is dat ons einddoel. Om daar die ijsbaan te genereren. En niet ergens anders. En als het straks wel evenementenplein wordt. Hè, op wat voor manier dan ook. Ja. Dan hopen we in deze situatie. Zonder de twee bomen. Want daar hebben we inderdaad nog steeds best wel veel last van. Hè, het ziet er hartstikke leuk uit in het ijs. Alleen voordat die baan eromheen is. En ja, ijs, is is, ijs wordt gemaakt van water. Ja. En water langs een boom loopt weg. Dus dat is wel een, een dingetje om dat gewoon allemaal goed ja. waterdicht te krijgen. Ja. ja, letterlijk. Maar, ja, letterlijk, ja, ja. letterlijk. Maar we gaan ah, er weer een... Wat een soort... ik ook nog even kwijt wil is dat uh, we heel erg blij zijn... met de medewerking van uh, de eigenaren van Tree, Barry en Pim. Die uh, werkelijk ons geen centimeter uh, in de weg hebben gelegd. Het komt toch pal voor hun deur te staan. Ja. Dan zou je kunnen denken, nou, je pikt een graantje mee, hè. Bij ja, ons regelt het, het, bij letterlijk. jullie druppelt het. Ja, maar bij, het is natuurlijk wel... Zo zodat als je daar op het terras kan zitten Precies. en je hebt een ijsbaan voor je neus ja. met een lekker muziek ja. en al die vrolijke ja. mensen eromheen. Dus toch ook prachtig. Zo, zo, zo hebben zij dat ook geïnterpreteerd en daar zijn we alleen maar heel erg blij mee. Ja. ja. En de sponsoren die nodig waren, uit... Uh, en Harry uh, staat aan de overkant dus die zit ook niemand in de weg. Ja, dat is het enige jammer met Harry is, is dat uh, zijn kar net met het verkeerde kantje naar de... Ja, baan staat. Met, met, met gezin, dus ik zou de... eigenlijk die rond daar daar ook wel willen weghalen. Maar ja. dan moeten we moeten ah. nog heel eventjes ah. over, ja. over bomen. Maar. Het gaat niet gebeuren, denk ik. Maar het nee, zou wel een nou, wens voor mij zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, mensen weten Harry Odebot toch wel te vinden. 45 jaar staat hij er dus bedoel... Maar het is ook gezellig om hem naast de ijsbaan Natuurlijk. te hebben. Dat is gewoon Natuurlijk. Maar uh, ja. ja, ja. nou goed, dat is niet anders. Nou ja, uh, ik verheug me er in ieder geval op dat de ijsbaan weer open gaat. Uh, ook. Vanwege het, ja. uh, het fluitketel curlen uiteraard <laughs> ook. Hè. Want uh, dat doen wij als CFM, als, ja, ja, ja, ja. als uh, team. Maar uh, ja, ik, ik, ik, het is onvoorstelbaar. Wat een feest. Wat een feest is het altijd. En die kinderen en het einde, die disco. Ik bedoel, hoe bijzonder is dit? Ja, dat je dat Dank zo je wel. enthousiast kan ja. meemaken. Mooi. Nou, wisseling van de wacht maakt niet uit. Het blijft goed gaan. Het blijft een feestje. Sowieso. We zien elkaar op de ijsbaan. Dankjewel. Dank je wel. Jullie komen trouwens ook Bedankt. Okay, bedankt. Tot dan. Okay. bedankt. Ja. Oh, bedankt. Nice. gaan uh, nou ja, verder met het volgende onderwerp. Ja, nou. Aan tafel zijn geschoven over Peter Tromp en Claudia Pieters. Want we hebben de eerste trekking van de decemberlotenactie. Yes. Ja. Sinterklaas is weer uit het land. Hij was eerst in het land, nu uit het land. En na uit het land van Sinterklaas komen de decemberactie van de ja. OVZ, ondernemersvereniging Zandvoort. Wordt er weer massaal gedoneerd, gestort? Er wordt massaal gedoneerd ten aanzien van. Uh, Heel goed. Kijk. Ten aanzien van prijzen die beschikbaar worden gesteld. Uh, het is een draaiboek wat uh, zich al een aantal jaren voltrekt en wat eigenlijk uh, steeds makkelijker wordt. We bestellen 20.000 loten. Bij dezelfde druk als dat we dat altijd doen. We bestellen de posters erbij. We doen een mailronde naar uh, de ondernemers toe. En binnen een week hebben we uh, 30 prijzen. En uh, ja, eigenlijk als we echt ons best doen, komen er 40, 50 prijzen. Maar dan zijn we hier een uur bezig. Ja, en nee, dat moeten dat, we niet willen. Nee. Het is sowieso wel leuk dat die prijzen... Dus daarom, daarom ja. Ciao, daarom, ja. Ja, dat vind ik ook. En met de OVZ gaat het hartstikke goed. Want we hebben weer een ledenaanwas. Dankzij ons nieuwe bestuurslid Claudia Pieters. Claudia Pieters is van Frituur dan Ja. En als je tegenwoordig op een algemene ledenvergadering komt van de OVZ, die één keer per jaar gehouden wordt, dan als je dan komt, heb je dan ook meteen automatisch een bestuursfunctie. Zo gaan oh. we dat voortaan doen. Oh. Ja, maar Vandaar dat er maar drie of vier leden komen op een algemene ledenvergadering. <lacht> dus Claudia is iets in jouw bestuurslid. Ja, hartstikke goed. En we hebben tegen Claudia gezegd, Claudia, jij gaat nieuwe leden werven. En, dat ja, euh, en het zo. is gelukt. En we hebben er twaalf dit jaar dus. Nou, dat dat is, wou ik toch dat niet, eventjes... gehoorlijk. Nou, dat dat nee, nee. uh, jullie hebben de lijsten voor je liggen met 27 alle... 27 prijzen ja. worden er iedere week uitgedeeld. Ja. En uh, deze prijswinnaars die nu hun prijs hebben gaan weer terug in de, in, in de, zak. In de zak. Want uh, eind december... Wordt, er Wordt er de, hoofdprijzen de hoofdprijs eruit. Getrokken. Uit. De weekprijzen iedereen. en dan ook nog vier hoofdprijzen nou, die getrokken ja, worden. Mooi dus dat? iedereen doet eraan mee. Nou. Ik doe de eerste vijftien. Om te beginnen een cadeaubom van... Cranker XL te waarde van... Een tientje. Gewonnen door Celine Kiebert. Nou, gefeliciteerd. Dat is de af. eerste. wellnesspakket Hotel Hoogland. C. Alblas. Niet Bom. verkeerd. Carol. Uh, uh, denk ik. Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Uh, cadeaubon van 20 euro. Bloemsierkunst Bluis. Gewonnen door T. Koekenbier. Arlette Schut heeft van Kaashuis Tromp. Een kilo kaas vanuit de Beemster gewonnen. Goedemorgen. Niet nee, niks dit. En dan hebben we een pitspilspakket. Van wie zou dat nou zijn? Van onze grote vriend Grabbel. Grabbel, Marcel. Gewonnen door C. Willingen. K. Roos Proost. heeft een cadeaubon van 25 euro gewonnen. Beschikbaar gesteld door Marcels Vest Theater. Ja, ook heerlijk. Ook, ook lekker. Uh, dames of heren Hakken Vernieuwen is beschikbaar gesteld door Shana's Shana Schoenen. Juryper, ja. gewonnen door H.J. van der Sluis. Een cadeaupakket van 25 euro gewonnen door IJspeert. <klaar> A. IJspeert. Beschikbaar gesteld door de Kaashoek. Ook heerlijk. Cadeaubon van 15 euro, gewonnen door de familie Bosman, beschikbaar gesteld door de dierenspecialist Ben en Eugenie. Op de, de kocht. Even kijken, zijn we, ja, dat gaat allemaal goed. Uh, vervolgens hebben we het notenpakket door de notenwinkel, gewonnen door Dijks, notenwinkel uit de Haltestraat oliebollenkraam, harifazen, een zak oliebollen en appelflappen, niet of, maar en appelflappen. Is de notenwinkel van de Haltenstraat? De notenwinkel is van uh, Hans Rubeling, Wat vroeger Sabon heet. De Kerkstraat. Dat zei ik. Ik zei de Kerkstraat. Ze nee, je zei de Haltenstraat, oh, maar het okay. geeft niet Kerkstraat. Nou, Daar heb je het te, te staan. Maar nee, Geef niet hoor. <laughs> nee, maar ik luister met je mee. Dat is heel belangrijk. De notenwinkel in de Kerkstraat. Sorry, je hebt helemaal gelijk. Bovenin. Ja. Goed, weer scherp. We waren bij de oliebol of appelflappen van Harry Vase, Gewonnen door C. Teven. A. E. De Buizer heeft gewonnen een satémenu. Annemiek. Beschikbaar gesteld door Snackbar Het Plein. Gefeliciteerd Annemiek. En nou gaan we over op uh, nog eentje. Een cadeaubon te waarde van 10 euro. Beschikbaar gesteld door Van Vessem. Is gewonnen door G. Rutte. Ik heb geen flauw idee. Joh. En de laatste doet uh, Claudia. Zou het Gerry zijn? Even kijken waar we zijn gebleven. Nee, gefeliciteerd Gerry. De volgende is een verjaardagskalender inclusief kortingsbon entree museum van het Zandvoorts museum, Gewonnen door Bianca van de Oort. Uh, een waardebon van 12,50 uh, van de viskraam van Arie Guit op het Kleintje door H. Lommers. En daar is die weer: het ontwormen voor uw hond of kat. Ja, heb ik ook een keer gewonnen. Van de Dierenkliniek in Zandvoort. Gewonnen door Laurena Pauw. Een cadeaubon van 15 euro van ABC en meer. Gewonnen door. De Ondernemer de heer, of, van het Jaar. De ja, Ondernemer het jaar. van het ja, Jaar, ja, ja. Anja. Mag wel heel leuk. Worden. Ja, zeker. En dat is gewonnen door de heer of mevrouw Koyman. Dan treats voor hond. Nou, dat zal wel een, uh, een bot zijn of iets dergelijks. Van de dierendokters in Zandvoort. Gewonnen door Petra van Elst. Een cadeaubon van 15 euro van Vlug Fashion in de Haltestraat Gewonnen door Udo Keisler. Een speciaal bier plus bitterballen. Nou, ook lekker. Van het Wapen in Zandvoort. Gewonnen door J. Pennings. Een cadeaubon van 25 euro van de Pearl. Zo. Dus dat is ook een mooie. Gewonnen door Madeleine Koper. Een waardebon van 20 euro van Frituur ver. Altijd heel altijd goed. Altijd lekker. Uh, gewonnen door Zini Moulet. Heerlijk. Dan een cadeaubon van Albert Heijn. Gewonnen door Marjolein Nolte. Cadeaubon van 15 euro van het Bloemenhuis Bluis in Noord. Gewonnen door G. Wassenaar. Een medium pizza van de Domino's. Heerlijk. Gewonnen door mevrouw M. Driehuizen Speel. En de laatste, een cadeaubon van 15 euro van de Bruna. Gewonnen door de familie Nijdam. Nou, Gefeliciteerd allemaal. Ja, gefeliciteerd. En ik ja. zeg: blijf gewoon doorgaan met ja. het inleveren van de, de bonnen, de kaarten bij de diverse ondernemingen. Waar kunnen ze ze ook weer inleveren? Geef dat nog even door Peter. Ze kunnen ze inleveren bij. Uh, zeg jij het maar hieronder? Ik ga het even, even zeggen. Daaronder. Inleveren bij Bloemsierkunst Bluis, De Kaashoek, Bruna, Kaashuis Tromp, uiteraard, bij Hema. En bij Weebluis. Dus in Noord. En, de, in, en in de haltestraat eind de Haltenstraat ja. kan men het in De de Bloemenboeren en ja, de EMA. Precies. Nou, uh, u, u vindt ze overal uh, waar... waar uh, ja, de, de, de, de posters hangen. De posters hangen en daar zijn de kaarten verkrijgbaar. De en prijswinnaars bij... krijgen bericht. Automatisch. Ja. En uh, via een... E-mail of via een brief die ze toegestuurd wordt. We moeten even de adressen. En met de brief kunnen ze de prijzen ophalen bij de desbetreffende winkeling. De volgende trekking is op 14 december. Volgende week. En de hoofdprijs wordt uitgereikt op 4 januari bij Grand Café XL om 11 uur. Juist. Maar dat is nog een tijdje. Dat is dat nog, duurt even, nog even. Dat is in ieder geval pas. blijf vooral kaarten inleveren. Zo is het. Dankjewel, Dankjewel voor de, voor de Dankjewel. tijd. En Bedankt. En we gaan okay. zo nu naar het uh, Cubaans kerstconcert van Cora Cantoro. Dus we hoeven geen muziek tussendoor te doen. We kunnen gewoon genieten van de muziek die ja. meegenomen Zij is. Gaan gewoon spelen. Ja. Ja. Uh. Jorge Martinez Galán gaat voor ons spelen. Oh. En ondertussen... Uh, aan tafel... Ja, dames en heren, dit is live radio. Daar gaat alles wel eens even oh, anders. Nee, hoor, gaan <laughs> maar dat is altijd. heel gezellig. Fred. Fred Kuiters, wat gezellig oh, dat dag. je er bent. Hallo. Jorgen. Hi. Wat, wat leuk. leuk. Wat gezellig dat je er bent. Zoals is onze december traditie. Uh, precies. Jordi ja, heeft zijn uh, gitaar meegenomen. Hij uh. ja. uh, gaat uh, een beetje spelen, alvast. Om ons in de stemming te brengen voor het concert. Het kerstconcert. Het kerstconcert uiteraard in de krocht. Ja, wat, wat ga je spelen? Mm. Ja. Ja, nee, nee. Zangvol. is een hier voor jou. Olé, wanneer zie ah. je. Ja, bravo. Goed, 15 december is het concert. Absoluut. Ja. Hoe uh, gaat het met de verkoop van de kaarten? Gaat het goed? Dat gaat de goede kant op, ja. maar we hebben nog een paar uh, vrije plekjes. Okay. En, uh, en waar kunnen ze die kaarten kopen? De kaarten kunnen ze bij Bruna ja. en bij de krocht uh, Bij, de, bij theater. de theater zelf uh, Precies. kopen. Okay. Dus vanaf nu kunnen mensen daar, daar naartoe, naartoe gaan. De en, uh, gaan. Okay. Wat kost de kaart? 15 euro. Nou, daar krijg je een heel koor voor. Met prachtige muziek en enthousiast, enthousiaste mensen. Een heel feest. Heel feest is het. Ja, ik, ik, ik heb jullie al een paar keer op zien treden. En ik moet zeggen, je kan er alleen maar blij van worden. Dank je wel, fijn dat te horen. Ja, absoluut. Ook een idee om, uh, om dit cadeau te geven. En iemand mee te nemen. En uh, nou ja, bijna, uh, er zijn genoeg. Uh. De begeleiding is van uh, Trio Latin Top Professionals. En wie zijn dat? Die zijn het paar collega's, uh, goede muzikanten dat uh, mooie historie heeft in de Latin podia. Die ja. is Pedro Pardo uit Santiago de Cuba, fantastische uh, bass player, 3-0. Ja. En uh, uit Venezuela Marco Toro. Hij is ja, percussie. Is, het is op jullie ingespeeld, hè? Jullie zijn gewend Precies. met hem samen te spelen. Uh, yeah, ja, ja. Dat is zeker mooi. <laughs> um, ma maak even wat muziek. Laat even okay, wat horen. Oké, is alleen van mijn, van mijn compositie dat... Eh, nou ja, delen ben heel graag. Even kijken. Mm, Oké, okay, je moet even Oké. Okay. Rembrandt, Rembrandt, pintaste con el alma. Rembrandt, qué pena, nunca bailaste salsa. Nadie puede negar que tu arte es un tesoro. Más te falto pintar a mi coro, cantoro, damas en girendo. Durante ese cantoro, también el distinguido pintor dramador. Si a ti no te pinto A mi me va a pintar pues le prometí un altar pa que pinte a mi coro cantoro cujang ah, cujang als, als dit niet een uitnodiging is uh, om uh, naar het concert te komen, dan weet ik het niet meer. Nou, als het met luisteraars is, hadden geweten, dan had het hier helemaal volgezet. Uh, precies, nou, dank met, je wel. Ja, precies. Nou, ik wil vragen dat uh, jullie laten weten, ook aan onze publiek. En de mensen dat volgen, de, de werken van Coro Cantor en, uh, mij, dat dit jaar willen we heel graag mooie eh, compositie erbij nemen, maar we vinden het fijn dat het eh, heel toegankelijk wordt voor de grote doelgroepen van ons, ja. Allemaal mensen dat bezig zijn met zingen, met Cubaans, Latins-Amerikaanse muziek, en mensen die willen heel graag een nieuwe iets kunnen zien in de, in de sfeer van de Latin muziek ja. hier in Nederland, dus vandaar. En uh, uh, jullie nodigen eigenlijk iedereen ook uit om mee te zingen als ze daar een klein beetje gevoel bij hebben. Maar niet alleen maar in de, de voorstelling of in ieder geval in jullie optreden, maar ook bij jullie koor te komen. Hè? Want jullie hebben een koor wat gewoon elke donderdag samenkomt. Ja. In ja. Haarlem. Ja, klopt. Nou ja, kijk, misschien gevreden, kan ik iets meer vertellen waarom zo... Ja, het koor zijn, dan... uh, het, het, het telt ongeveer 40 leden. Wij uh, oefenen elke donderdagavond in Haarlem in, het, uh, in de kapel van het Rozenstok Huziehuis in de Hagenstraat. Dus een erg leuke sfeer. En, uh, en, uh, ja, zeg maar de samenhordigheid onder de kantoren of onder de koorleden, is echt, uh, echt bijzonder. Heel, heel, heel, heel, heel leuk. Nou, en dan uh, zoals nu uh, plannen we een kerstconcert waar iedereen dan driftig naartoe oefent. Om daar wat moois van te maken. Het is overigens op uh, zondagmiddag. De 15e. Dus mensen die s'avonds niet de deur uit willen. Dat hoeft dus niet. Het is gewoon smiddags. smiddags ja. Ja. Ideaal. Het begint om drie uur zaal. Open om half drie. En daar, uh, ja, daar verheugen we ons enorm op. Uh, het hele koor. We hebben een mooie kerstfeest. Mannen en vrouwen. En net, het is, er het is een koor en van, van... Ja. ja. ja. ja. Dus zijn er het. mannen die denken van... Nou, ik wil eigenlijk wel bij een koor. En uh, ik hou van gezelligheid. Dan zijn ze bij jullie op het goede adres. Ja, absoluut. Ja, het is echt heel leuk. We zingen alles in Spaans. Dat heb je met Zuid-Amerikaanse muziek. Ja. Maar ja, dat dus je wel. als je je Spaans ja. een beetje wil ophalen, is ja. dat de manier om het te doen? Ja, ja. En als ja. iemand geen Spaans ja. spreekt, dan is dat ook geen probleem. Want nee. het, uh, dat dat, dat, dat wint vanzelf. Al zingend leer je het vanzelf. Jawel, jawel. Ja, nou, we hebben ervoor gezorgd door de jaren en verder waren dat het uh, een mooi systeem is waar mensen kunnen meteen kunnen identificeren en in een heel korte periode met een resultaat. Ja. En uh, nou ja, jullie zijn onder andere al deze stromen van de laatste jaren, ja. Ja. en uh, aan het begin ze spreken geen Nederlands, uh, het Spans, maar tegenwoordig ze zingen bijna hoeveel liedje, hoeveel zingen jullie uit je hof? Nee. Bijna nee, veel, veel, veel <laughs> uh, wat zal het zijn? 40, mi, 60? Mi, ja, ja, ja, ja, complimenten voor jullie zelf, dat is ja. ze, ja. het heel bijzonder, ja. ja. ja. Maar goed, het is wel een kwestie van oefenen. Ja, thuis oefenen, oefenen. Nou ja, dat, of de een... ja ik begrijp dat uh, de liedjes, liedjes die worden door jou voorgespeeld, hè? je krijgt uh, de muziek digitaal, uh, de, de liedjes digitaal, zodat je thuis ja, kan ja. oefenen. Ja, ja. Nou, dat on, onder andere, ik zing de, elke stem, maar ze krijgen ook erbij de partitura, de vertaling, de goede indicatie van waar moet je een beetje Opletten. op ja, en wat inderdaad enorm helpt, is dat uh, we zingen het sowieso vierstemmig, soms vijf, zesstemmig. En Gorges zingt alle partijen in. in. Dus dan krijgen de mensen in plaats van een mp3'tje met piep, piep, piep geluiden, krijgen ze een mp3'tje met echt de ja. tekst helemaal ingezongen. En dat is natuurlijk veel makkelijker, dus veel om, makkelijker te om te oefenen. Ja. ja, zeker. En dat is dan alleen hun eigen partij. Ja. Ja. ja. Bijzonder. heel goed. Een over bas, bariton, sopraan, whatever. Hoe lang ja. duurt het concert? Want het begint om drie uur en tot hoe laat duurt het? Ja, ja dat, <laughs> uh, dat, <laughs> het is een uh, latino concert. Nee, de, ja, ja. Ja, <laughs> ja, het is zo, zo... Het altijd een ja. beetje uit. Nou, we hebben, hebben ja. daar in gedachten de, de, de, de kennis dat mensen kunnen twee sets van ongeveer drie kwartiertje. En daarna, als mensen zijn zo enthousiast als, als vorige keer, dan kunnen wij één of twee liedjes ja, ja. Maar met zo moet je dat rekening houden. Ja, ja zo'n ja. uh, tegen, tegen vijf uur of zo. En dan is er al, uiteraard ja. nog een, een nazit. Een uur, hè, want ik bedoel, ja. uh, de feestjes bij Theo na concerten ja. zijn altijd, altijd minstens zo beroemd. Ja. Ja, ja, dus ja, dat is ja, altijd dat is, ja, een feestje. En dan ja. houdt het ook niet op hè, met zingen. Nee. Want eigenlijk <lacht> kunnen jullie niet stoppen met zingen. <lacht> nou, <lacht> <lacht> ik, ik zeg het, maar vorig jaar hebben we in, uh, in het najaar gezongen. was het een hele warme dag. Dat kwam goed uit, want het waren echt Cubaanse temperaturen. Ja. En dat was ook een middagvoorstelling en we stonden s'avonds om half negen nog buiten te zingen. Ja, maar, ja dat, was, ja, dat was echt is echt zo. Heel, ja, ja. Ja. Met heel veel mensen. Dus het is echt, nou dat geeft wel aan. Het is aanstekelijk hè, ja, ja, ja. muziek. Absoluut, Absoluut. Ja, Misschien kan ik daar even uh, uh, toevoegen. Is dat, uh, ik beloof dit jaar om nieuwe elementen van ons repertoire aan de grote publiek te, te, te, ja, te delen eens, met te delen. En nu heb ik eh, bewust daar gekozen voor de bals nummer 2 van Dimitri Chursakovich. Dat is een heel belangrijke eh, compositie in de muziek gezien. Dimitri Shatoskovic. Oh ja. Erg, ja. En herkenbaar, hè? Maar dan tekst? Maar dan Spaans. Spaanse. tekst en, um, en ook de begeleiding van de professionele muzikanten maken dat zo bijzonder. Ja. Dus ik ben hier vooral heel trots en heel blij dat het toch kunnen we voor elkaar, en nieuwe bij jasje aan die mooie compositie heeft. Dus ik ben helemaal benieuwd van wat gaat de grote publiek hiervan vinden? Van vinden? Nou, ik denk dat iedereen... net zo enthousiast is als jullie zijn. Ah, ik kan me niet voorstellen me. dat dat niet zo zou zijn. 15 december gaat iedereen dat kunnen absoluut, meemaken. Absoluut, absoluut. 15 december om drie ja. uur bij de krocht... kaarten zijn te krijgen bij de Bruna... en bij de krocht zelf. Dus de krocht is vaak het weekend open. Dus als je ziet dat de deur of dat er licht brandt... ga naar binnen, ga daar je kaartje ja. halen. Oké, okay. bedankt. Tot, ja. tot 15 december. Tot 15 december. Wij uh, moeten gaan sluiten. We gaan sluiten. We gaan... Sluiten. Ja. Ja. Iedereen Bedanken. Uh, voor de techniek bedanken we Jelma Koper, die vandaag bijzonder uh, flexibel was met alle veranderingen in het programma. Want er is wat gerotsoort, er in is wat veranderd. We bedanken Cor Draaier voor de muziek die hij uitgekozen heeft, passend bij alle onderwerpen. Voor de redactie Gert van Kuik en de eindredactie G. Rutte, die we ook bedanken voor de fantastische koffie die ze maar blijft inschenken. Ik bedank mijn collega Irene de Jager. En Roy Dongen, dankjewel dat wij weer samen mochten presenteren. Gezellig. En we bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid de koffie, de thee en het water. We wensen iedereen een heel prettig weekend. Zeker. En tot volgende week. En tot de volgende keer. Dag. Just the same. En stuur je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Juris Dubinitski met het NOS journaal. Het gebruik van lachgas wordt aangepakt. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat lachgas in de wet dezelfde status krijgt als softdrugs. Dat betekent dat productie, handel en bezit worden verboden, maar gebruikers niet strafbaar zijn. Volgens Blokhuis.